Lotlewin met het NOS-journaal. Nederland kwijt aan tol- en milieuheffingen in België en Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van Transport en Logistiek Nederland, die door BNR zijn opgevraagd. In Duitsland moesten de transporteurs 144 miljoen euro extra betalen voor een heffing op vervuilende vrachtwagens. En in België moest er 60 miljoen euro worden afgetikt aan de nieuwe tolheffing. Het grootste deel van de extra kosten wordt waarschijnlijk doorberekend aan de consument. Een belastingadviseur moet de gevangenis in voor het doen van een groot aantal valse aangiftes, namens cliënten die de taal slecht beheersen. In de aangiftes voerde hij kosten op die, daar die niet waren gemaakt. Zijn cliënten hoefden daardoor minder belasting te betalen, wat hem een riante klantenkring opleverde. De belastingdienst liep door de fraude ruim 470.000 euro mis. De ongeveer 2500 cliënten hadden geen idee van de fraude. Veel van hen zijn nog steeds bezig met het terugbetalen van het bedrag dat ze ten onrechte uitgekeerd kregen. De bijna 200.000 omwonenden van de hoogste dam van de Verenigde Staten mogen weer naar huis. Door hevige regenval was de Oroville-dam in Californië zo beschadigd dat de overstroming dreigde. Inmiddels is er genoeg water uit het meer afgevoerd en kunnen de bewoners per direct terug. De autoriteiten roepen wel op om waakzaam te blijven. Patricia Pai heeft aangifte gedaan tegen de website Geen Stijl en Dumpert... wegens het vertonen van de seksvideo waarin ze te zien is. Vrijdag deed ze al aangifte van de vermoedelijke verspreider van de video. Haar advocaat zegt dat hij een ongekend hoge schadevergoeding... van enkele tonnen wil eisen om een voorbeeld te stellen... Pai zei in het tv-programma Jinek dat ze zich niet serieus genomen voelde door de politie bij het doen van de aangiftes. Toen ze haar vermoedelijk gehackte telefoon wilde inleveren bij de politie voor onderzoek, had de agent daar geen belangstelling voor. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en met name in het noorden en oosten daalt de temperatuur tot rond of iets onder het vriespunt. Overdag stroomt zachte lucht het land in. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. All alone it has to be Take care of yourself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 That's when you are from no Oh,